Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 Uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson heeft voor Londen en een deel van Zuid-Engeland een regionale lockdown afgekondigd. Dat is volgens hem nodig omdat er een nieuwe virusvariant is opgedoken die makkelijker overdraagbaar is. Niet-essentiële winkels gaan dicht, overnachten huis is niet toegestaan... en inwoners mogen de kerst alleen met het eigen huishouden doorbrengen. Eerder noemde Johnson het nog onmenselijk om de regels voor kerst aan te scherpen. Volgens Johnson is de nieuwe virusvariant weliswaar besmettelijker, maar word je er niet zieker van. En ook is er geen reden om aan te nemen dat de huidige en toekomstige vaccins minder effectief zijn, al dus Johnson. De 1800 werknemers van het containeroverslagbedrijf ECT zijn weer aan het werk na een wilde staking van bijna twee dagen. Ze proberen de 10.000 tot 15.000 containers die niet zijn gelost nog voor de kerst over te laden. Door de staking liggen zes volgeladen containerschepen te wachten. Het leek erop dat die zouden uitwijken naar andere havens, maar dat is niet gebeurd. De wilde staking begon donderdagavond vanwege een cao-conflict. Waarom de ECT-medewerkers nu weer aan de slag zijn gegaan is niet duidelijk. In Hilversum zijn tien demonstranten van de actiegroep Viruswaarheid aangehouden, onder wie voorman Willem Engel. Ze wilden gaan demonstreren tegen de lockdown, wat burgemeester Broertjes had verboden, omdat hij vreesde dat ze zich niet aan de coronaregels zouden houden. Toch kwamen de activisten naar Hilversum. Toen ze niet weg wilden en de sfeer grimmig werd, hield de politie tien mensen aan. Ook in andere steden is gedemonstreerd, onder meer in Eindhoven en Maastricht. Daar gebeurde dat zonder incidenten. FC Groningen blijft het goed doen in de eredivisie. De nummer 5 bonden in Rotterdam met 3-2 van Sparta, de achtste overwinning dit seizoen. Het weer? Vanavond, vooral in het oosten, nog wat regen. Vannacht is het zo goed als droog, minimaal rond 7 graden. Morgen overwegend droog met geregeld zon en minder wind, en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Kijk hier van, zo een Sunday at Christmas natuurlijk bekend van, uh, ja, onze vriend. Uh, ja, je kent hem wel, de man met uh, al die uh, dritlokjes en uh, die, die, die grote zonnebril op, oftewel Stevie Wonder. En ja, we gaan uh, nog een plaatje draaien en dan gaan we eventjes bellen met uh, Gio Swicker En uh, ja, maar eerst Henk Dame en zij valt op de DJ. Zij droomt al heel lang van hem. Zij verheugt zich op zijn stem. Maakt zich mooi op voor hem. Oh, nee, nee. Zij nee, nee. kijkt niemand anders aan. Nee, nee, nee. Zij nee, nee. ziet hier geen jongens staan. En zij blijft tot een uur of vier. En zij hoort: hij vraagt haar hier. Maar zij gaat. Alleen naar huis als iedere keer zij fout op de DJ, fout op de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 Ziet haar fout op de. op de DJ Henk Daanma was het. Uh, ja, uh, natuurlijk. Uh, ja, Bert, goedenavond. Ja, goedenavond, Frits. Goedenavond. <laughs> daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Waar is Beppie? Ja, goedenavond. We zitten erbij, hoor. Oh, ik wou het zeggen. Ik denk, wat heb je met Bep gedaan? Ja, die zit er. Nee, dat hebben we niet. <laughs> hey. niet. Geweldige kerstsingel. Ja, vind je hem leuk? Ja, heerlijk, ja. Gezellig, hè? Ja, gezellig, inderdaad. Uh, he, en, uh, ja, sowieso het begin. Het begint al leuk. He, met, we hebben een paard, we hebben een ezel en ja. We hebben een geit en een koe. Ja. En ja. we, <laughs> we gaan maar naartoe. Ja. Hey, geweldig. Ja, maar leuk, hè? Ja, ja. Dan dan ja. Ik lekkere Polonaise. Met de Polonaise gaan we de kerst ja. ja, toch? Ja, sowieso. Ja. We, we kunnen er toch weinig aan doen, wat dat betreft. Is het. Nee? Ja. We moeten er leuk in houden, want de gaat is Frits. Zo is het. We moeten er gewoon uh, de hoop en de moed erin houden. En. Uh, dan ja, dat gaat allemaal goed komen gewoon. Ja, wel, nou, ja. Een beetje vertrouwen hebben met z'n allen. Ja, zo is het. Als we maar een beetje op elkaar letten, dan komt het goed. Nou, ik hou je in de gaten. Ik nee. <laughs> ja, We een beetje van elkaar houden met z'n Ja. ja. Nou, ja, maar Bep die hou jou in de gaten, Bert. Ja, ja, nee, kom. kom. Ja. <laughs> ik zit zwaar onder de plak. Ja, de ja, ja, ja, ja. <willemielpassa> Dat wilde ik net weer niet zeggen, maar... <g Kristen> ja, ja. Ja, dan we okay. okay. ja, we gewoon rekelijker gelachen. Ja, we gaan lekker, lekker gliebeentjes. Ja, lekker. Nou, gaan we Ach, liggen, zo is het, meid. Ja, hoe, hoe hebben jullie de week een beetje doorgebracht? Nou ja, heel veel interviews, Rick. Heel veel. ja, uh, ja de single is natuurlijk uit. Dus ja. elke dag hebben we, we, we een paar interviews, want ja, zo'n kerstliedje het gaat al wel heel uh, ja zo'n korte, korte tijd he, dat zo'n een liedje draait. Ja, ja, ja. ja het, is, uh, het, het zijn uh, in principe maar uh, ja, een maand zeg maar. He? Ja, ja, ja maakt een ja. we er snel bij natuurlijk. Nee, want het gaat van naar de zo'n beetje. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. goed. Maar in, in principe beginnen, beginnen ze natuurlijk met de met de kerst uh, nummers te draaien. Ja, een, een maand terug zeg maar. He? begin, uh, begin ja, ja. december. En er zijn natuurlijk zoveel liedjes gemaakt omdat heel veel mensen meer tijd hebben. Dus dat is toch een zo. Je moet me net even kunnen boven komen drijven. Ja, nou ja, goed. Ja, Mensen hebben nu alle tijd om eigenlijk naar de radio te luisteren. Oh, dat is wel weer een raar. Dat begon echt het Engelse Holland, hè? Met dat iets. Ja, zeker wel. Ja, met het Ja, we gaan naar zo'n speler. De ster is reizende, zeg maar. Ja, nou ja, dat moet ook. Ik bedoel, daar doen we het voor. Dat is waar, vriend. Zeker ja, waar. Nou, nou, nog NPO en dan zijn we binnen. Ja. In, in de studio van NPO ben je binnen. Ja. Ach ja, nou ja. ja, ja. Maar er zijn niet veel veranderd. kwamen wij in de gaten. Want we kijken we naar de kerststal hier. Ja. Hier we, onze, zijn meneer Rutte, zei we mogen maar drie mensen mogen bezoek hebben. Nou, dat was in die tijd ook. Hè. De, drie, de drie wijzen. Ja. Ja. ja, de drie wijzen in het oosten hè? Ja, de drie wijzen. Ja. Ja, wijzen. Bij wijzen. van... Ach ja. Ja, misschien, misschien heb je het daar wel vanaf gekeken. Ik, ja, ik denk het ook. Nou, dat zou Zou dat het ongeveer het wisten, het wisten zijn nou hetwist te zijn? Ja, nou... Ja, nou... De drie eigenwijzen zijn het niet. Ja, nee, eigen ja. ja. ja eigenwijs of niet. Nee, ik bedoel... Uh, ja... We moeten gewoon de hoop erin en de moed erin blijven houden. Dan komt het allemaal goed, joh. Ja, wat jongens, het nee. is toch met elkaar. Dus vandaar de is de al een lekker gezellig liedje erin. Met kerst kom ik naar je toe. Ja, ben je heel ben je, ben je, ben je ergens naartoe geweest dan? Ja, ja. Oh, Lapland. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> maar maar, maar ja, de titel zegt het al. Met kerst kom ik naar je toe. Ja, ja, en ja natuurlijk. Het kijk, het al die liedjes gaan een beetje over hetzelfde onderwerp, weet je. Dus bij je ook alle clichés uit de kast. De bellen eraan, huppakee! Met jou. Ja, ja, en met de ouders alleen bij de mensen langs. Ja, ja tegen, tegenwoordig komen we als allemaal virtueel met elkaar. Dus ja. wij doen het ook maar zo. Ach Ja, ja. je moet ja. Ja, het is toch prima? Is het oh, toch ja. leuk? Ja. ja. Toch? Ja, ja. Het maakt het maar dat uh, zeg ik dat. Uh, ja, het is, is allemaal een leuke clip geworden en uh, gezellig. Ja. ja. En aan het eind zit de Klaas die nog even achter... die niet Ja, dat is ook geweldig. Ja, jongen met de naamplaat, ik weet het niet. ja, de clip is er gewoon zo op YouTube te bezichtigen. Ja, zeker www. Ze kunnen naar de site, de website, en dan kan je gewoon, je kan naar en kom je er, of bep ...en de nazaten.nl. En het is ook op YouTube natuurlijk, hè. Dan ja. kan je in klikken uh, met je toe. Of ja. gewoon eventjes naar de ZFM Zandvoort luisteren natuurlijk, Ja. Die... Hè. ja. Dat dachten we nou nog weer te doen. Ja, en, en, en anders kunnen ze ook nog altijd even op de site kijken van ZFM. Want als het goed is, staat hij daar ook bij. Ah, uh, dat is zeker goed, Tenminste, de ZFM moet ik zeggen. Van, uh, van deze show dus, Entertainer voor You Show. O, oh, wat goed. Nou, hartstikke. Nou, dan moeten ze daar gewoon naartoe vallen. Nou, ja, dan moeten ze gewoon daar naartoe gaan. En als ze het uh, nummer nog een keer willen horen, dan moeten ze dat even aangeven. Via een mailtje. Ja, ja Toch? even doen jongens. En ga even kijken naar die clips met z'n allen. Want die is zo ontzettend leuk. Die zullen je bescheuren. Dan kan je even lekker weer lachen. En dat is echt belangrijk in deze tijd. Ja, en, uh, en die, uh, die, die, die verpleegster die erbij is, die moet je eventjes achterwege laten. Dat <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> uh, Bert. Juffrouw Annie is het. Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, die die, die moeten, ze even, dan moeten ze even overheen kijken. Ja. Kijk, nou, nou maken ze wel nieuwsgierig, natuurlijk, Bert. Ja, dat is waar. Dat is waar ja. ja, dat is een mooi, je. Dat is een mooi meisje, hè? Ja, dat, is een ja, dat is een lekker, die hoor. hoor. Ja, lekker. Ja. is allemaal eventjes snel naar YouTube. Ja, zeker weten, jongens. Ik zou zeggen, namens Bert en mij. Hele fijne feestdagen. Maak er iets moois van. Ook al zit je misschien wat uh, met je tweetjes of met je drietjes of wat dan ook. Ik, uh, ik doe alles wat je gewoon plezier in hebt. en uh, Blijf lachen. En uh, ja, zing lekker mee met ons liedje. Want met kerst kom ik naar je toe. En Zo is het. Aju. Altijd... Hey, dankjewel. Ik zou zeggen, fijne feestdagen. We gaan we doen. Jij ook, jongen. Dan Later. Ja. Later. Hoi hoi.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 Heel vroeg in september droom ik weer van december De tijd van warte en geluk Ik voel de kriebels in mijn kuiten Ik ben gewoon niet meer Goed, te stuiten weinig. Drie maanden is nog wel een hele rug. Oh ja En is het eindelijk dan gekomen Hangen de ballen zijn de buizen en het oogste bier in huis De buiven Wezen. gaan met de sterren voor de raad. En zie ik volop lichtjes buiten Zit, Zit ik geheim met kerst gezellig thuis Met kerst kom ik naar je toe Ik kom naar je toe Ik laat de kaarsjes voor je branden Met kerst kom ik naar je toe Geen hond legt ons nu nog aan banden Zeg zingen van mij. kerst staan wij voor de deur. Zo Met missel toe en denne De We gaan sneller in galop. De dus stok die hard maar op. En laat het echt sneeuwen voor de gein. Zit er en mag het klaar. Zet zijn er bij elkaar en mag het heel lang kerstfeest zijn. Zeg, zouden we het halen? Ik zit er de malen. Ik zie mezelf al zitten bij het vuur. Ik wil geen kootje vatten. Ik heb last van koude jatten. Pas op, dat dat slaat ons laatste uur. Kijk toch eens uit je doppen. We zijn niet meer te stoppen. Ons vier slaat uit zichzelf hier op hol. Pas op, nou toch, ik val. Ach, ze maken al die stal. Zeg, doe ik dit nog steeds wel vol, alol. Met kerst kom ik naar je toe. Ik laat de kaarsjes voor je branden. Met kerst kom ik naar je toe. Geen hond legt ons nu nog aan banden. Met kerst staan wij voor de deur. Met mistel toe en binnengeur. De gas is sneller in galop. Dit dus stoot hier haar maar op. en laat het even voor de gein. Zet de gloed en pas ons klaar Staan samen bij elkaar en mag het heel lang Kerstfeest zijn Ja, we zijn benadus Het is kerstfeest in ons huis Nu nog gaan banden met kerst dan wij voor de duur Ja, zijn we zijn weer met mis toe en dingen. We gaan ze sneller in galop op de stoot die hap. erop En laat het even sneden voor de gang. Zet de gluren en klaar zijn zij er bij bij paal en lacht het heel lang. ...feest zijn. Ja, dat is gezellig heel gezellig. dat waren ze dan. Beb en Bert en de nazaten. En met kerst kom ik naar je toe. Onze wekelijkse rubriek hier bij Entertainer for You. Ja, tussen, tussen 6 en 8. En ja, met de zijklijn eigenlijk. We gaan eventjes verder met Bouken. als jij naar me lacht... Vergeet je zorgen, denk niet te veel aan morgen. Geef me jouw lach en ik geniet elke dag. Als jij lacht is de wereld mooier. Je moet geen minuut vergooien. Je voelt je rijker elke dag. Als je leeft met een lach en vervult mijn dromen. Mijn bloed gaat sneller stromen. Jij maakt me blij als je glimlacht.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 How I love you Dan weer een geweldig nummer, Hengelbert Humperdinck en How I Love You. We gaan uh, verder met uh, Dana Winnen en Als Jij Me aanraakt. Blijf erbij en entertainer voor u tot vloeks van uur. We gaan zo eventjes bellen met Jesse Jansen. Tot zo. Ik hier de uh, antwoord op uh, de TV-tekst. Kanaal 40 digitaal van de Zigo. En we hebben iemand in de uitzending en dat is Jesse Jansen. Uh, Jesse, een hele goede avond. Goedenavond. Goedenavond, hoe is het met jou? Ja, prima. Helemaal ja, weekend. Nog, uh, <laughs> nog gezond? Uh, ja, gelukkig wel. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, houden we zo. Ja. Ik bedoel, uh, als ik naar de cijfers kijk, dan word ik daar een beetje onrustig van. Ja, ik kijk er niet eens meer naar. Ik, uh, het is alleen maar corona, corona en er is eigenlijk bijna niets van anders. Nee, je kan beter een flesje corona nemen met een uh, schijfje citroen. Het is een uh, depressief antwoord <laughs> te worden. Wat betreft, uh, ja, hoop ik dat we straks allemaal snel een prietje krijgen en dan zijn we overal vanaf hopelijk. Ja, dat hoop ik wel, ja. hey maar we bellen jou natuurlijk vanwege uh, jouw single. Ja. Ja, zo is de liefde. Nou, vertel daar ja? nou, nou eens over. Ja, Zo is de Liefde. Is een, um, eigenlijk een oud-Duits liedje. Althans, oud. Het is uh, ongeveer uit 2006 uit mijn hoofd. En, uh, in het Duits uh, is het van Michelle En dan heet het Zo so Was We Liefde. Ja. En um, ja, ik, ik kreeg dat liedje eigenlijk van iemand. Uh, van, joh, vind je hiervan? Vind je het leuk? En, uh, en ja, ik vond het die lijntje gewoon heel erg pakken. Ja. En, en, en ja, het liedje deed al wat. En toen zijn we eigenlijk met toen de taak, van producer Kees Stel, uh, Noor Roos, uh, Erik Berg en ikzelf... Hebben we, zelf, hebben we eigenlijk een Nederlandse tekst erop gemaakt, uh, het liedje opgenomen en op een, een album gezet, wat, wat in eigen beheer is uitgekomen. Ja. En uh, ja, goed, als je een album in eigen beheer uitbrengt, toendertijd, ja, dan is je bereik niet zo groot. Uh, ja, en eigenlijk besloten dit jaar, maar begin dit jaar nog, dat we een soort van jubileum van uit zouden gaan brengen. Ja. En een aantal oude liedjes van het oude album eigenlijk opnieuw op zouden nemen op, en op het nieuwe. En, uh, ja, zo is de liefde was er daar één van. En uh, ja goed, met alle coronapriekelen kon natuurlijk het album niet gepresenteerd worden. Toen hebben we al gezegd van joh, uh, ja, we gaan zo is de liefde uitbrengen. En uh, ja goed, het, uh, ja, ik vind het een heel mooi rustig liedje wat, wat, wat, wat gewoon echt dat Duitse uh, ja met die Duitse ja. klanken dat, dat vind ik wel mooi ja ja, ja, de, ja de Duitse muziek is uh, ja nog een beetje dat dat, dat Nederlandse Nederlandse doorslagen achter hè ja, ja inderdaad en dat uh, ja ja dat uh, moet je leggen en, en gelukkig bij een hoop mensen legt dat ja gelukkig wel ja ja nou ja ik bedoel anders zou het allemaal voor niks zijn ja precies en uh, ja wat, wat uh, ga je nog uh, ondanks deze uh, rare situatie uh, begin volgend jaar nog wat, uh, wat doen met een, een nieuwe single of een album of? Uh nou ja, wat ik al zei hè, dat, dat ligt in principe al een, hem een, een, een, een, een klaar. Uh, ja. nou, we hebben nu wat extra tijd, dus er komen nog één of twee liedjes extra bij. Ja. Um, ja, een nieuwe single komt er inderdaad aan, uh, maar wel na de carnaval pas, want om nu nog tussen kerst en carnaval nog een single uit te brengen heeft niet heel veel nut. Ja, ja. Uh, maar na de carnaval gaan we onszelf weer melden en dan gaan we weer, uh, gaan we weer vol op ander lak. Ja, want ja, ik vrees dat het carnaval niet doorgaat, dat volgende jaar. niet hè, maar goed. <laughs> Dat, uh... Nee, maar ik, ik denk wel dat er over Carnavals carnavalsmuziek gewoon hard gaat komen. En dan, dan hier in Brabant gaat dat toch leven. Heeft dat toch, uh, ja, hoe moet ik het uitleggen, uh, wat polrang. En, en, en ik ga toch die muziek uh, de boventoon voeren in die week. Ja. In die week en zeker ook de weken ervoor. En, uh, nou ja, de, de eerste carnavalshit is, is eigenlijk ook nog weer uit, hè? Ja. Richard, ja. Richard Groenendijk. Oké. Okay. Je kent hem niet? Heb je nou op je mail? Je kent hem niet? Ja, ja, je kent ik Ja, je kent het. Ja, is wel leuk, ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Maar goed, ja, het, <laughs> zeg dan gaat het hier in het zuiden van het land en waarschijnlijk ook op heel veel andere plekken, gaat toch die carnaval de boventoon voeren. Ja. In die weekje Dus dan had ik van 11 november tot de carnaval, even de kerst ertussen. Ja. Ja, dan ga ik niet, niet in single uitbrengen. Dus het wordt ergens, uh, ja, medio, eind mei, uh, april. Dan ja, hopelijk is het dan een beetje, uh, ja, rustiger. En achter de rug. Tenminste, ja, helemaal ook achter ook de rug wel. zal het niet zijn, maar... Weet je, in ieder geval dat we wat, uh, wat meer kunnen als, als dat we nu kunnen. Ja, laten we hopen dat we straks weer terug kunnen naar het, uh, naar het oude normaal om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. Ja, dat iedereen er uh, redelijk ongeschonden uit is gekomen. En, en dat we weer gewoon heel langzaamaan um, ons ding kunnen hervatten. Ja, Aan de ja. andere kant kun je nu ook zien wat voor, wat voor rijk, uh, bezet leven dat we allemaal hebben. Ja, ja. Als je ziet wat, wat, wat je nu niet hebt. En wat je dan even, ja, dan is het toch... Uh, ja, dat is een heel bijzonder leven eigenlijk. Ja, dan, dan, dan, dan, dan wordt het eventjes weer duidelijk uh, uh, ja, hè, dat alles niet, uh, niet vanzelfsprekend is, laten we het zo zeggen. Precies, precies. Hé, eh? dus, uh, hey, maar uh, mensen kunnen jou ergens nog vinden op YouTube of uh, uh, Facebook, uh, Instagram... Um, ja, ik, ik sta op Facebook. Uh, gewoon onder Jesse Jansen. Dus mensen die geïnteresseerd zijn kunnen weer een vriendschap sturen. Of gewoon een, een, een app via Messenger. Ja. Um, dat kan... Uh, ik sta uiteraard ook op, op uh, YouTube. Uh, daar kunnen mensen clipjes bekijken. En voor de rest staan we op iTunes en, uh, en Spotify. Uh, dat zijn we te vinden. is dus, een, ja, Eigen site? Um, ja, ik heb niet echt een eigen website meer. Want dat is een beetje uit de tijd. Ik bedoel, dat... dat, dat we hadden op een gegeven moment de bezoekers geteld en dat is eigenlijk niet meer in de handel. Facebook is natuurlijk veel directer dan de mensen. Dus we hebben eigenlijk voor Facebook gekozen. Instagram doe ik niet zo heel veel mee. Dus eigenlijk is het Facebook daar, daar zit ik wel heel veel op. Ja. Ja, Instagram, ja het is, het is, het is ook voor Facebook hè, eigenlijk. Ja, ja, dus, ja, nou, ja, volgens mij als ik iets op Facebook zet... komt het op Instagram terecht, terecht en andersom. Ja. Maar ja, ik ben niet zo'n Instagrammer om het zo. Want... Nee, nee nou, in ieder geval... Mensen kunnen jou in ieder geval via de social media bereiken. Zeker, zeker. Oké. Okay. Hé, hey, ik denk dat we hem lekker tegenwoordig gaan brengen. Oké. Okay. En dan wens ik jou vanaf deze kant in ieder geval... ondanks alles eh, toch een hele fijne dagen... Ja, dankjewel voor iedereen, voor jullie en voor de luisteraars natuurlijk hetzelfde gewenst. Ja, dankjewel. We hopen dat, dat 2021 inderdaad een, een heel mooi positief jaar voor iedereen gaat worden. Ja, en dat we allemaal gezond mogen blijven natuurlijk. Precies. En dat is het belangrijkste. En dan uh, kunnen we het jaar uh, overdoen. Absoluut. Hé, hey, yes, ik zou zeggen dankjewel. Ja, jullie ook bedankt voor de airplay en de promotie. Graag gedaan. En uh, ja, hopelijk uh, ja, zeg ik uh, gewoon lekker volgend jaar in de studio of zo. Ik eh, hou je eraan. Is goed. <laughs> Dat hey. Is goed. Ik zou zeggen, kondige man. Ja, hier is Jesse Jansen met uh, Zo is de liefde Nou ah, Jesse, dankjewel. Jo, dankjewel. En tot de volgende keer, hè. Tot de volgende, doei. Hoi, hoi. Het was een oude man... Die ik dikwijls tegenkwam Zijn blikken dwaalden zacht over de haven Hij droomde van een tijd hij Raakte dat gevoel niet kwijt Wat was hij toen gelukkig in die dagen Nu zit hij daar alleen En staart wat voor zich heen In een kring van nevel komt haar beeld weer terug je allerliefste liefde blijft je altijd bij Je allerliefste woordjes die je altijd zei. En zijn En zij je zachtjes tegen haar, ik hou van jou. Want zo, zo is de liefde Je allerliefste liefde blijft je altijd bij Je was dan zeker dat zij vroeg de ware was, want zo zo is de liefde. Maar tijd gaat toch zo vlug.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 je allereerste liefde blijft je altijd bij. Je allerliefste hoortjes die je altijd zijn. En zij je zachtjes tegen haar, ik hou van ja, Want zo, zo is de liefde. Je allereerste liefde blijft je altijd bij.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 De liefde, ja, en dat was hij dan. Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa. Ja, nog even wachten. Yes, ja. Ja, moeten we nog eventjes overwachten. Hé, hé, hé, hé. Ja, we kunnen nog. Uh, ja, nee, we gaan nog een uh, lekker plaatje draaien. En uh, ja, we proberen nog iemand te bereiken. Maar ik weet niet of dat uh, nog uh, gaat lukken. En, en, en anders, ja, de volgende keer beter. We gaan in ieder geval. Uh, dan naar Leonard Gowen en uh, hij het over Dance Me to the End of Love.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 Het zijn de wijze woorden van Leonard Cohen. Helaas niet meer onder ons. Maar wat heeft deze man toch uh, heerlijk muziek achtergelaten. Ja, en dat, uh, daar worden mensen toch vrolijk van. Laat ik het zo zeggen. We gaan uh, nog een plaatje draaien. Het is inmiddels al weer negen minuten voor de klokjes uh, van acht uur. En tot acht uur uh, is dit entertainend voor jou. We gaan naar uh, Colinda. En jij bent mijn kleine wonder. Jij bent mijn kleine wonder van Colinda. Ja, pas oma geworden. Dus ja, ik, uh, ja, ik snap het gevoel. Uh, ja, heerlijk nummer. Even kijken hoor. Ja, we hebben nog heel eventjes. Dus uh, ja, we gaan uh, gewoon nog uh, een, lekkere, uh, een lekkere kerstnummer draaien. En dat, uh, dat doen we uh, ja, helemaal, uh, helemaal van ver weg. Ja, Kroatië. Sretan Bozic. De kerstboom glans, is feest in het heen. Some ladder, we're still a son. We're a Ik ben hier de iets, helemaal vanuit Kroatië. Oftewel het vrolijk kerstfeest. Voor iedereen natuurlijk. Dit is uh, tevens het laatste plaatje, het laatste stukje. Ik zou zeggen, heel veel fijne dagen. Wij zijn uh, vrij uh, volgende week. Ik zou zeggen, tot over twee weken. Let op elkaar, blijf gezond en uh, ja, doe voorzichtig. Hopelijk hoor ik u weer over twee weken. Van vrede op aarde. Goed weekend. Bye bye. wens allemaal fijne dagen en een voor